1 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Een Zwitsers bedrijf is geïnteresseerd in een overname... van de Limburgse autofabriek Netcar. Dat zegt FNV-bondgenotenbestuurder Henk van Rees. Het Zwitserse bedrijf QPM ontwerpt zuinige wankelmotoren. Topman Hoensieker van QPM zegt in het Financiële Dagblad dat alle 1500 werknemers van Netcar hun baan kunnen behouden. En misschien kan de werkgelegenheid zelfs worden uitgebreid. Hoensieker zegt dat hij voor de financiering een beroep zal doen op particuliere investeerders in Zwitserland.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 De G8-top in mei wordt gehouden in Camp David, het buitenverblijf van de Amerikaanse president. Vorig jaar meldde het Witte Huis nog dat Obama de top op 18 en 19 mei zou houden in Chicago, waar hij vandaan komt. Obama heeft zijn collega-regeringsleiders nu in Camp David uitgenodigd om een vlotte discussie mogelijk te maken. Op de jaarlijkse conferentie van de acht grote industrielanden is de economische crisis waarschijnlijk het belangrijkste gesprekonderwerp.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 Het weer droog met vooral in het noorden en oosten opklaringen. Temperatuur vannacht van 0 graden in het noordoosten... Dus tot plus 4 in het zuidwesten. Overdag wisselend bewolkt, het wordt dan een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Ik een, ik, zie, ik lees eigenlijk een, bericht, een Twitterbericht van Marie-José Heinekamp als volgt. Na jaar getopt met reguliere thuiszorg, begin een team van buurtzorg voor schoonmoeder. Zo ongelooflijk tevreden over buurtzorg. Zo dus zijn er misschien wel veel meer eh, berichten te melden. Um, nou, dat kan via Twitter, via e-mail, caseluna-ncrv.nl, dat volgen we natuurlijk ook. En u kunt ook bellen 0800 1121. Met verhalen over thuiszorg. Nou wordt er heel druk gebeld. Um, maar probeer het gewoon. Als u mooie verhalen heeft, bijzondere ervaringen. dan willen we dat natuurlijk graag horen. Jos, nacht. Goedenavond. Hallo. Hallo. Uh, Wat zijn jullie? Ik ben je... zeer tevreden over buurtzorg. Uh, uh, ik ben er verder echt aangekomen via mijn vriendin. die uh, is ook een kreeg via het ziekenhuis. Ja. En uh, later hebben ze me uh, uh, echt ook aan uh, hen voorgesteld. En waar zit, je, waar zit jij? Uh, in welk deel van het land zit jij, Jos? Uh, Groningen Noord. Groningen Noord. En hoe werkt dat dan bij die buurtzorg? Hoe zijn jouw ervaringen? Oh, ik vind ze fantastisch. Ze komen echt elke dag langs uh, ja. of ze uh, zijn voor een uurtje aanwezig en ze maken echt meter klaar. Uh, nou ja, in elke maandag uh, is het verder eigenlijk een uurtje eerder. Dan het, uh, omdat ze dan. Uh, ...overleg hebben met elkaar. Ja. Uh, en um, zie jij steeds dezelfde mensen? Heb je het gevoel dat je, dat je ze kent? Of zijn het steeds andere mensen? Nou, uh, op een gegeven moment heb ik iets van uh, drie, vier uh, verschillende personen. Dat, ja, ja. Uh, en uh, er zijn dus wel wat meer mensen geweest. Dat, uh, ja. Maar het is vind ik, echt gewoon een vrij stabiel, het aantal. Wat ik dus zie, dat... Uh, ja. En wat vind jij fijn aan de, aan de manier waarop zij zorg verlenen? Uh, het is sowieso echt persoonlijk uh, ja. hoe ze ermee omgaan. Uh, bovendien wordt de boel ook echt gewoon klein gehouden. En uh, dat wordt uh, mij ook gewoon zeer plezierig. Uh, de, de boel wordt mee... klein gehouden, zeg je? Ja. Wat bedoel je dan? Uh, omdat ze eigenlijk uh, dus geen grote organisatie ja. uh, waar je mee, mee te maken krijgt. Het is verder gewoon je kent de mensen Ja. En je hebt dus niet iedere keer weer een andere persoon voor je. Nee, begrijp ik. En nou zei uh, Jos, net, de andere Jos, Jos ja. de Blok, de directeur van, Buurtzorg, van Ja, eigenlijk ga, gaat zorg aanbieden hè, aan mensen die bij je, je, je thuis komt, ook heel erg over kijken naar, naar wat heeft iemand nodig heeft en wat is het perspectief dat je kunt bieden in wat voor fase van het leven je ook bevindt. Gebeurt dat bij jou ook? Ja. Hoe dan? zelf dus uh, MS dus ja uh, yeah. en uh, komt dus ook echt de deur niet meer uit dat uh, en het, het, het, het, uh, hebben ze me verteld wel eens geholpen om uh, uh, te te duwen naar uh, naar het uh, naar, naar de supermarkt en dat soort dingen dat, uh, maar dat gaat wordt tegenwoordig ook te veel dat ja uh, yeah. maar geen met, uh, zijn ze is dus echt wel echt bezig gewoon je echt uh, te helpen met van alles en nog wat. En wat is van alles en nog wat in dit geval? Uh, nou ja, ik doe dus net dat voorbeeld ja. van een jongen naar, uh, naar de supermarkt. En uh, ze maken iedere keer het eten klaar. Uh, trekken, vind ik iedere keer gewoon mijn kleren aan als ik dat nodig heb. Ja. Dus het is echt een, een, een complete zorg ja. voor, voor wat jij nu nodig hebt? ja. ja. Is er ook kritiek mogelijk nog op mensen van de buurtzorg? Ja, dat moet ik doen. Ik zou het niet weten. <laughs> Heb je ook al andere ervaringen? Zet zat je hiervoor bij een reguliere thuiszorg? Nee, dit was eigenlijk echt mijn eerste thuiszorgorganisatie. Oké. Okay. Want uh, mijn verdinnen heeft verder ook hier aangekoppeld. Dat, ja. En, en zeg jij het nou ook voort tegen andere mensen? Uh, oh, ik... Ik spreek dus nauwelijks aan de persoon. Uh, maar ik zou uh, echt iedereen uh, anders ook aanraden om uh, dit te nemen. Ja. Dat. Hartstikke goed, Jos. Dankjewel. Dat is een eerste zeer positief bericht. Ik dank je wel en ik wens je alle goeds eigenlijk. Oké, okay, ja? dank je. Dag. Hey. Annemiek? Ja? Hallo. Wat zijn jouw ervaringen? Uh, ja, ik, ik ben, uh, ik zit hier aan de kant van de verpleging. Ja. Uh, wij hebben een stichting, Stichting Eigen Werk. Het bestaat eigenlijk 25 jaar, is ooit opgericht worden mensen zonder werk. Maar sinds 10 jaar hebben we die eigenlijk een, een andere wending gegeven. En uh, ik denk dat wij veel geld uitsparen uh, op zorg. Mensen die anders naar een huisarts gaan of zo. Ja. Die een, een probleem hebben, maar die bij ons binnenlopen en heel veel uh, persoonlijke aandacht krijgen. Ja. We hebben heel vaak mensen uh, waarvan een uh, kind is overleden. Mensen die net gehoord hebben dat ze kanker hebben of zo. Uh, we hebben autistische jongeren... die proberen we dan weer als docent in te zetten. We hebben uh, uit de rijke tijd... nog een mooie houtwerkplaats... pottenbakkerij en zo. En uh, we doen heel veel... Uh, ik denk dat wij heel veel uitsparen. Dus dat andere mensen... die echt die zorg nodig hebben... die ook kunnen krijgen, verpleging of zo. En, uh, maar dat iedereen... rekent vanuit zijn eigen potje. Dus er kan nooit uh, gekeken worden... hoeveel... Uh, Hoeveel er uh, uitgespaard wordt, zou ik maar zeggen. Hmm. Ja, dat, dat, dat begrijp ik. Maar um, jij zegt, je, je, wij doen bij die Stichting eigen werk niet alleen verzorgen wij, hè, mensen die je. Uh, wij verzorgen hebben. geen mensen, maar wij hebben uh, zijn meer gericht op uh, de psychische kant van mensen. Hmm. En daarmee zeg je, voorkom je dan weer andere zorgvragen? Ja, ik denk dat heel veel mensen bij een huisarts of zo terechtkomen... Uh, die eigenlijk aandacht willen, die een praatje hmm. willen maken. En uh, als je ergens uh, aan gaat melden via het RIAG of zo... dan ben je over zoveel tijd aan de beurt. en heb je intakegesprek, dan heb je een hele grote drempel. Ja, ja. En bij ons kunnen ze zo altijd binnenlopen. Ben jij verpleegkundige van huisarts? Uh, nee, ik kwam wel uit de zichtbaar groep van het Rode Kruis. Dus ik heb wel... Uh, Enigszins achtergrond. En ja. wij hebben eigenlijk alles in huis maatschappelijk werken. Dus ook, maar we werken niet als zodanig. We zijn allemaal vrijwilligers. Ja, ja. Je bent een stichting van vrijwilligers. Ja. We zijn alleen vrijwilligers. En uh, we hebben 19.000 euro per jaar. Dat gaat terug naar de huisvesting en naar de elektriciteit eigenlijk. Ja. En we hebben ongeveer 150 mensen die we, uh, die we helpen eigenlijk. Dat, dat is ook een mooi initiatief. Ik, kom je dan ook bij mensen thuis? Ja, als we ze al kennen. Maar we hebben heel veel mensen via de straat die je op straat tegenkomt. Of zo. Maar je moet ook een beetje de uitstraling hebben dat je, dat je die contacten legt vanmiddag bij de supermarkt. heb ik een uur met een mevrouw te praten die ik helemaal niet kende. Maar die gewoon heel erg over de toeren was. Want ze hadden de kind afgenomen. Ja. En, en ja, zo leggen wij onze contacten. En dan zeggen wij eigenlijk van God, kom eens langs. En we proberen ook mensen uh, iets te laten doen. Dus niet, het is niet een zielig gedoe bij ons dat iedereen zit te klagen. Of ziet te... Nee. Maar we proberen ze dus dan ook, uh, ja, vooral met pottenbakken of met schilder of zo, uh, um, iets te laten doen. En we werken ook heel nauw samen met uh, Bouwman, uh, verslaafde recassering, haltjongeren. We hebben heel veel jongeren, ook HAVO-leerlingen... En uh, waar we dan ook dus uh, uh, gewoon een praatje mee uh, proberen te maken via internet. Zit iedereen wel te twitteren en zo. Maar je merkt ook met jongeren dat ze gewoon heel veel behoefte hebben... om ook gewoon eens met een persoon te praten. Ja, Echt mens, ja. Ja, ja precies. Maar eigenlijk, Annemiek, heb je geluisterd naar het gesprek met, met Jos? Ja, ik vond het heel leuk. Ja. Want eigenlijk zeg jij, um, wij doen iets op het gebied niet zozeer van de lichamelijke uh, zorg, thuis zeg maar meer op het vlak van de geestelijke, om niet te zeggen psychiatrische zorg. Ja, psychiatrisch Klopt dat? vind ik dan weer erg zwaar. Ja. Ik denk dat er heel veel mensen zitten die er gewoon tussen zijn... die gewoon even een tijdje uh, de weg kwijt zijn of zo... Oh. En, en die niet precies uh, bij het het te, zo terecht hoeven. Ja. Maar zeg jij eigenlijk, met is dat waar, wat je suggereert... dat, het, dat je ook de zorg voor de, de mensen met deze... behoefte aan aandacht of uh, contact, dat je die ook op deze manier zou kunnen organiseren. Net als buurtzorg, dat doet op meer... Ik denk uh, als die meneer uh, bij mij in de buurt zit... dat ik graag met hem daar samenwerk. Ik denk dat dat heel goed zou gaan. Heel goed. Nou, dat heeft hij vast ook gehoord. Want hij is op de weg terug naar uh, Almelo en zit ook nog te luisteren. Annemiek, ik dank je wel. En ik wens je nog een goede nacht. Dank je wel, dag. Dag. Mevrouw Kronen. Goedenavond. Goedenavond. U spreekt met iemand die... ...ruim twee jaar ervaring heeft met buurtzorg. Aha. Mijn man was ernstig ziek en ik kon het niet meer en had ervaring met de thuiszorg. Ja. Waarvan de huisarts zei, als het weer nodig is, dan kiezen we voor de buurtzorg. En dat is twee jaar lang prima gegaan. Ja. Hoe is het precies gegaan? Wat, wat, wat zijn ja. uw ervaringen dan? Hoe werkt dat precies bij buurtzorg? En wat is dan anders dan bij de reguliere thuiszorg? Want dat is belangrijk, denk ik. Als je hulp nodig had, dan kwam je bij de normale thuiszorg... via vele telefoontjes en weer het verhaal uitleggen. En nog een keer het verhaal uitleggen, omdat het onbekend was. Ja. En als je nu hulp nodig had, was het, oh ja, het nummer draaien... Altijd nam iemand aan die totaal op de hoogte was van ja, ja. het hele verhaal. Je hoefde niks uit te leggen. Er werd meegedacht en uh, er werd hulp geboden. Ja. Ja. En of het voor mij was of voor mijn man. Mijn man had de buurtzorg, maar ik heb er ook van geprofiteerd. In welke zin? Um, um, mee opvangen. Ja, ja. Dus voerde zo'n zo verpleger... die bij jullie thuis kwam... ook een gesprek met u? Of die ging even naar... Heel veel. heel veel Er is heel veel gepraat. Voor mij... om het vol te houden. En... Uh, altijd naar mij gekeken... en gezegd van... redt u het nog toen ik aangaf... ik kan niet meer elke dag... voor mijn eten zorgen voor twee mensen. Hm. Geeft niks. Wij hebben daar een oplossing voor. Als ik... Ik kreeg dan dus uh, twee richtingen uit waar ik kant-en-klare maaltijden kon krijgen. Nee. Um, als er gezegd werd van, uh, ja, ik durf niet naar buiten, want het is glad, ik kom vanmiddag ook weer terug, of ik bel diegene die vanmiddag uw man uit bed komt halen, dan zorgen wij dat, het, dat wij het eten meebrengen. Dus u was eigenlijk, u had, wat Jos de Blok net vertelde, is dat er in kleine teams wordt gewerkt waarin mensen eigenlijk allemaal ja, elkaar ook Iedereen, ja, elke keer als ze binnenkwamen en ik dacht: ik moet iets vertellen wat ik gewend was bij de normale thuiszorg. Ja. dan keken ze me aan en zeiden ze: Ik weet wat er gebeurd is. Ja, en ze hebben mijn man verzorgd tot het einde toe. En, heb, en hebben ze ook. Um, zeg maar ook op een bepaalde manier mentale hulp kunnen geven omdat het over het einde ging en, en omdat die man uiteindelijk gestorven is, ja. dan krijg je dus met andere vragen te maken ja. en met en verdriet. Daar, en... daar uh, was eigenlijk iedereen mee bezig. Iedereen stond er voor open. Iedereen zag ook aankomen, het loopt af. Hm. He, er heeft er een bij de voordeur gestaan en die zei, ik draai om, want ik ga afscheid nemen. Want ik ben er volgende week niet. Hm. Zo. Ja, ook gevraagd van, wil u bediend worden? Ja. Hebben, ze hebben het met mij overlegd en toen heb ik gezegd, ja, ik durf dat toch eigenlijk niet goed te bespreken. Zei, zal ik het dan doen? Ik zeg, prima. Ja het laatst zelf aangegeven. We kunnen het morgens niet meer alleen. Er komen er twee om uw man te verzorgen. Ja, ja het is werkelijk waar. Zo geweldig geweest. Ja. Twee ja. jaar lang. Vier keer per dag, hè, meneer? Ja. En nooit vergeten. Ja, het is... Het is um... Ja, terwijl het juist, u zegt dat het is zo geweldig geweest... dat het juist ook een hele nare periode is geweest, natuurlijk, omdat uw man zo ziek was. Ja, maar... maar dat heeft het mogelijk gemaakt dat hij thuis kon blijven... en dat ik het ook vol kon houden. Ja, Wat fijn om te horen. Dat ja, dat... het was uh, bijzonder. Ik hoor, ik hoor graag dit soort verhalen uit de eerste hand... want ik kan het natuurlijk ja, aan, aan de directeur ik, van, ik, de, van de stichting vragen... maar ja, die heeft, er ook, die heeft er natuurlijk geweest zijn eigen belang bij me. Ja, maar... Het... De moeilijkheid is voor mij wel geweest toen het stopte. Ik ben natuurlijk twee jaar lang geleefd. Ja. Hè, door vier keer per dag dat ze aanbelden. Ja. En dat miste ik. O, ja. Daar viel voor mij een gat. O, ja. Er was... Het was een, er opeens, opeens niemand meer, want u had geen recht op thuiszorg. Of, of juist. Ja. Mijn man is gestorven in de nacht en om... Half acht morgens toen wij mijn man, ik had meegeholpen, afgelegd hadden. Toen gaf, gaven ze mijn hand en toen zei ze mevrouw Kroonen, het is een bijzondere nacht geweest. Wij wensen u het beste. Ja. Ze zijn nog wel terug geweest om de boel af te sluiten. En nog te vragen van, zijn er ooit dingen geweest die wij beter hebben kunnen doen? Of toen heb ik gezegd, ik zeg, als er iets was waar ik iets van vond, heb ik altijd meteen iemand aangesproken. En jullie hebben altijd geluisterd. En geprobeerd het te doen zoals het bij ons het beste was. Maar ja, ja, toen hield het op. En toen viel je toch nog in een zwart gat, juist omdat ze het zo goed gedaan hadden. Juist. Ja. Zou, daar, ja. zou daar dan ook nog een oplossing voor zijn? Nou, ik heb het daar later toch met iemand van de buurtzorg over gehad. En er schijnt toch wel een mogelijkheid te zijn. Okay. Maar ze zeiden ook meteen erbij. Het was bij jullie toch bijzonder omdat het zo lang geduurd heeft. Ja. Want heel vaak gaan dan dus zieke mensen of naar een hospice of naar een verpleeghuis. Maar ik wilde mijn man thuis houden. Ja. En, ja, en het duurde gewoon lang. Mijn man ja. was heel sterk. Ja, dat begrijp ik. En dan, als het dan uiteindelijk afgelopen is, dan is het verdriet ja, daar natuurlijk ook toch nog in alle hevigheid. Daar, ja, en toen, en toen miste ik toch een aantal mensen ja, van de buurt waar je na twee jaar uh, ja. toch wat meer contact mee had. Ja. Ja. Nou, dat begrijp ik. Dat is, uh, dat is dan een, een verhaal met een, met een zekere... Iets bitterzoeks zit is geen ontevredenheid nee, daarover. He. Ja. Het is een constatering ja. van mijn kant. Ja. Ik heb het ook met hun besproken. Ja. Nou, heel goed. Ja. Fijn dat u dat verteld heeft, mevrouw Kroon. Ik dank u wel. Oké, okay. dank u, u wel. Ik wens u nog een goede nacht. Dank u. Ja? Dag. Dag. U kunt bellen met 0800-1121. Dat is het gratis telefoonnummer van um, Nou, Ik wil niet zeggen dat wij thuiszorg bieden vannacht, maar... Uh, met een luisterend oor in ieder geval. Frans, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Als wel hi. Uh, Je zat in de thuiszorg van een ik, andere kant. Ik zat in de thuiszorg, ja. Als wat? Uh, nou, ik ben uh, begonnen met het opzetten van een thuiszorgorganisatie, 2004 ongeveer. Ja. Uh, ik heb daardoor ook contact gehad met Jos, jouw gast van vandaag. Toen hij begon van, om dat principe van buurtzorg over te nemen, want het is eigenlijk ook de gedachte die ik heb over thuiszorg. Ja. Want uh, mijn idee is dat zorg, en dat woord heb ik vandaag eigenlijk nog niet gehoord, gebaseerd is op mensen die dat doen vanuit een bepaalde passie. Ja. En nou, wat ik in ieder geval gemerkt heb in de loop der jaren, naarmate dat bedrijf succesvol heeft... Hij heeft de marktwerking ook zijn intrede gedaan en met name de WHO, WMO heeft daar niet zoveel goed aan gedaan. De wets zakelijke ondersteuning, ja. En toen heb ik allerlei mensen in de zorg zien binnenkomen die eigenlijk helemaal niets met zorg hebben, maar vooral interesse hebben in geld verdienen. Ja. En, en ja, wat je dan ziet is dat je eigenlijk gewoon het systeem wat er nu is uh, heel erg in stand houdt. De affiniteit met zorg, die neemt dan eerder af als dat die toeneemt. Dus dan heb je het paard achter de wagen, denk ik. Dus de mensen om het gaat die de zorg moeten verlenen, wat buurzorg erg goed doet... Maar waar heel veel weerstand tegen is, omdat dat een model is. Ja, dat is eigenlijk niet zo interessant voor die mensen die, die niks met zorg hebben, maar in eerste instantie interesse hebben in geld verdienen. Dus dat is de weerstand die uh, buurtzorg ondervindt op sommige plekken in Nederland? Dat is de weerstand die buurtzorg ondervindt. Dat is de weerstand die ik bijvoorbeeld ondervonden heb toen ik uh, gesprek had met Jos. Hij had het er ook even over: van, uh, met name het zorgkantoor, die niet zo geschermeerd was om de buurtzorg toe te laten in de regio. Ik zat in de regio. Uh, ja. En die zorgkantoren waren daar toen niet van gecharmeerd. Ja. Hij heeft dat volgehouden en inmiddels is daar wel een kindring ingekomen. Maar ja. daar zat ook allemaal een aan. Ja. Ja. En die zit er nog wel bij mij, weet wel. Maar het zorgkantoor is toch mm -hmm. niet een instantie uh, uh, dat, waar veel geld verdiend wordt is degene die eigenlijk uh, de contracten afsluit met de zorgverleners, dus die de budgetten ter beschikking stelt van hoeveel zorg dat je kunt verlenen ja. in een bepaalde regioen. En dat verdelen ze. Ja, en, en daarin uh, hebben ze dus uh, inderdaad al bepaalde relaties en als je dan met een andere gedachte daar binnenkomt, dan staan ze daar niet zo erg vroeg. Ja. Dat is een beetje aan het veranderen inmiddels, maar uh, dat is wel moeilijk. Ja, maar ja, dat is, dat is, daar, daar kan je ook wel iets van begrijpen, dat is niet per se kwade zin, maar dat is dan... He, op, op basis van relaties die al lang ja, bestaan. Dat ik het vasthoud, ja. Een gunnen, he, zoals het heet in de wereld. Ja. Ja, ja. Maar goed, wat ik, wat ik wil zeggen is van uh, het openbreken van die markt. Ja. Dat is aan de ene kant wel goed, maar aan de andere kant zie je ook daar heel veel mensen binnenkomen die helemaal niks met het product hebben van zorgverlening. Ja. En dat is op zich uh, ja, vaak niet zo'n goede ontwikkeling. En hoe is dat met jouw eigen bedrijf in de thuiszorg uh, afgelopen? Hoe is dat met jouw eigen bedrijf afgelopen? Nou ja, dat is, dat was en dat is nog steeds eigenlijk best wel een goed lopend substantieel bedrijf, maar wat je ziet is dat de hele structuur is omgedraaid en het is terug naar, het is eigenlijk terug naar af in mijn ogen. Dus wij werkten ook in kleine teams en zo en maar dat is helemaal omgegroeid. Waarom dan? Nou? Om, en ja, en daar zit inmiddels. We hadden, ja, wat hadden wij twee, twee managers en dat was het. En inmiddels zitten er twintig managers en, en de mensen op de vloer die werken dus nu van inderdaad vijf minuten steunpauze aan doen en dan komt de volgende, de volgende, de volgende. Terwijl het uitgangspunt eigenlijk was van, er komt een man binnen en die moet zoveel mogelijk kunnen. Ja. En, dus en dat is terug naar af. En, en dat zie je in de zorg steeds meer komen eigenlijk. In de termen van efficiëntie en productiviteit, ook in oh, de zorg. In, in, in, of vanwege de verhoging van de efficiëntie en de productiviteit. Wordt ja, zo en veranderd? vanwege gewoon de klassieke manier van denken die je ziet komen. Om, omdat je dus gewoon steeds meer mensen die zorgen en, en nu het in Nederland op allerlei andere gebieden een stuk minder gaat. ...is zorg wel een interessant product geworden. Ja. Tja. He, he, he, zit je niet meer in dat bedrijf dat je zelf toen hebt opgezet? Nee, ik zit er niet meer in, nee. Waar, wanneer ben je daar weggegaan? Uh, ik ben daar uh, een jaar geleden weggegaan. En waarom? Hm? En waarom? Nou ja, verschil van inzicht, hè. Met, uh, je hebt, ik had ook nog te maken met een raad van bestuur en een raad van toezicht... ...en dan krijg je verschil van inzicht. En toen is er inderdaad dus een uh, econoom gekomen in de raad van bestuur... En die ging het principe omdraaien en ja, in mijn ogen had dat uh, niet zoveel meer met zorgverlening te maken. En, en je zag met name met, bij de uitvoerende krachten op de werkvloer, dan zag je de passie verdwijnen. Kijk, ik, ik ben ook van het principe van je kunt alle vrijheid krijgen als je de verantwoording snapt die erbij hoort. Ja. En als dat teruggedraaid wordt, ja, dan wordt het onrustig in een bedrijf. En ik ben in ieder geval in mijn eentje niet sterk genoeg om dat overeind uh, ja. te houden. Dat is, een dat is een hard gelach geweest voor jou, denk ik. Ja, dat vind ik wel jammer. Ja. En, en, en ik zie nu bijvoorbeeld, als ik de enquête van Elsevier zie in januari van het afgelopen jaar, ja. dan is het dus in een jaar tijd de slechte thuisorganisatie van Nederland geworden. Dat is wel hard, ja. Ja, dat is niet prettig. Want dat dat is dat... wel jammer, maar dat is met name jammer. En ja, dan zit ik op dezelfde lijn als Jos van... Ja. Die kunnen heel goed naar een patiënt kijken en die kunnen best wel inschatten wat die mensen nodig hebben. En dat, zie je, dat stuk is zo belangrijk en daar zit ook, denk ik, daar kun je de grote winst halen. En daardoor wordt de zorg goedkoper en niet duurder. Nee. We hebben nu een heel duur systeem in mijn ogen. Ja, dat, is, dat, dat begin ik ook te begrijpen. En dat, ja. en dat kun je goedkoper maken, juist als je de passie van verpleegkundigen ja, in dit geval de, de ruimte geeft precies. om zich... band voor de economen, want er zijn heel veel economen die van dat, van die passie niet zoveel begrijpen. Nou, als je daarmee aan tafel gaat zitten, dan, dan, dan, dan, heb ik het idee van ze snappen wel wat je zegt, maar ze horen je niet. Begrijp je wat ik bedoel? Nee, maar voor wel. Ja, nee, dat, dat, ja, ja. ja, ja. Het dringt, het dringt niet werkelijk tot, tot ze door wat ze dan. Nou, ze willen niet dat het doorbreekt, lijkt het wel. Kijk, het vraagt een bepaalde andere manier van denken en dat is natuurlijk lastig. En ik snap best wel dat bij grote traditionele thuisorganisaties, dat je een moet tekenen, die zomaar kan draaien. Dat begrijp ik wel. Maar het zit hem vooral in de manier van denken en hoe je naar zorg kijkt. En ja, dat is, denk ik, uh, ja, daar heeft Jos de Spijker op zijn kop... Uh, Oké, okay, Frans, dankjewel in ieder geval. En veel sterkte, veel sterkte in ieder geval. Alle goed. Ja, dankjewel. Ja, dag. Oké. Okay. Het zou wel eens dus goed zijn als er een econoom belde. Het is misschien leuk om daar eens over mee over door te praten. Nou, die zijn natuurlijk hart, van harte uitgenodigd om te bellen. Uh, voorlopig hou ik het bij de conclusie van Frans... dat uh, ook de zorg een terrein is geworden... waar mensen geld willen kunnen verdienen. Mevrouw Koning, goedenacht... Goedemiddag, mevrouw Koning uit Horen. Ja. Uh, ik heb uh, 12 september uh, ben ik in het ziekenhuis uh, terechtgekomen. En toen heb ik te horen gekregen dat ik terminale longkanker heb. Oh. En met een uitzaaiing naar uh, uh, uh, bord in de rug. En dat beperkt mij dus met uh, het lopen. En toen uh. was ik in het ziekenhuis. En dan kreeg je op een gegeven moment: mag je naar huis. En dan komt er een transferverpleegster bij je. En die vraagt, en wat heb je nodig aan een bed en allerlei dingen. En aan zorg, hè, dat je verpleegd ja. wordt. En toen zeg ik, uh, nou, wat hebben we hierin horen? Nou, toen noemen ze verschillende namen, waaronder buurtzorg. Toen zeg ik, uh, wat zou jij doen als hij in mijn geval was? Nou, zei ze, nou, ik zou voor buurtzorg kiezen. Dan zeg ik, nou, dan heb ik bij hierbij voor buurtzorg gekozen. <laughs> en ik moet zeggen dat ik sinds die tijd daar ontzettend tevreden over ja. ben. He, ze, ze letten goed op je. En, en, en, ze rapportage maken ze iedere keer. Het nou, is gewoon fantastisch. De klachten die je veel hoort over andere organisaties... is dat, je, um, dat het eigenlijk anoniem is. Hè? Dat je, nee, de, de dat helemaal niet. Nee, nee, nee. Ik ken ze allemaal bij naam. Ja. En ik had eerst, uh, was het uh, team Kesseboogert. En toen op een gegeven moment kreeg ik een chemokuur... En dat is helemaal verkeerd gelopen. Ben ik doodziek geworden. Oh. En zij hadden ook in de gaten dat gaat niet goed. Dus ze hebben de huisarts gebeld: van het gaat niet goed met mevrouw en zo. Nou ja, in ieder geval uh, weer in het ziekenhuis terechtgekomen. En daarna even in een zorghotel om bij te komen. En intussen was het eigenlijk in Horen al zo'n succes. dat uh, Team Kessenbogert al uitgebreid werd met Team Risdam. Dus toen kreeg ik een nieuw team. Want dat is dan dichter bij mij in de buurt. En het zijn er, ja, een stuk of vijf zijn het ja. er. En, en die wisselen elkaar af altijd. Ja, en dat is, dat is, um, dat is sowieso prettig, zeker in, in, ja, heel prettig. in de situatie ja, heel waar fijn. u zich bevindt. U zegt, ik heb ja. terminale kanker. Ja, dat um, ja, vind ik inderdaad. Gaat het daar dan ook over? Over wat leven nu voor u betekent? Wat u... Nou, nee, niet altijd hoor. Ook gewoon de gewone dingen wat ik gedaan heb. Ja. Hè, van goh uh, ja, nee, ik ben uh, van de week uh, arts geweest. Uh, en gewoon, hele gewone dingen gaat het over ook. En hoe voelt u zich? En kunnen we nog wat voor u doen? En, en op dit moment zijn we bezig met een andere bed. Een, een wat beter bed voor mij. Omdat je dan toch vrij veel op bed ligt. Dat je dan een, een, een bed krijgt wat, wat meer... Uh, ja, een ander matras en zo. En ja. ja, gewoon een ander soort bed. Want dat is ook waar u het meest behoefte aan heeft. Of heeft u soms ook wel eens behoefte aan diepzinnige gesprekken? Nou, soms komen die ook wel. En ik heb ook wel gevraagd van... Eh, doen jullie ook aan 24 uur verpleging? Stel dat het eh, echt afloopt met mij. Ja. Kan ik dan ook 24 uur zorgen? Eh, dat is dan ook eventueel mogelijk. Dan niet de hele dag door, maar dat ze dan wel regelmatig komen... Maar dan heb ik toch voor mezelf besloten om dan op dat moment toch voor een hospice te gaan. Oké, okay, ja, ja. Want u, u leeft alleen, mevrouw Koning? Ja, ja. Ik ben, ik ben al een ja, hele tijd weduwe, ja. ja. Maar ik heb een fantastische familie en, en buren die ook uh, voor me zorgen hè, ja. en omgeven. Ja. Nou, dat is, dat is in ieder geval fijn om te horen. En ook fijn dat, dat, u, dat u in goede handen bent. en Dat u, ja, dat, ja, dat u zo, zo verstandig ja. was om dat advies van die verpleger op te volgen. Op te ja, volgen. Ja. Want u had ook ja, geen idee ja. wat u moest kiezen. Nee, nee, dat is het. En ik weet wel, ja, hier heb je dus de omring, dat is vrij groot. En daar ja, dan kom je in zo'n massale toestand terecht. En dit is gewoon veel kleinschaliger. En ja. ik, ben, ik ben gewoon voor kleinschaligheid. Nou, kijk, ja. dan, ben, dan ben ik dat helemaal met u eens. Fijn dat u even belde. En ik wens u ja. wel veel sterkte. Ja, dank u wel. Dag, mevrouw Koning. Ja, goedenacht. Dag. Dag.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 To sing along. Hm. Ze praat met olifanten. Ze probeert ze zover te krijgen dat ze meezingen. Bloudsen is een Nederlandse singer-songwriter die dit liedje schreef. Elephants, om ze in beweging te krijgen. Nou proberen de reguliere eens in beweging te krijgen. De grote organisaties. En wat, hoeveel zijn er? 3500 in Nederland? Hoorde ik van mijn gast, Jos de Blok. Ja... Dat is ook een soort olifant of tanker die je in beweging. Ik, krijg een, ik lees een tweet van Christina Hoeksema. Als verpleegkundige bij buurtzorg kun je helemaal je beroep uitoefenen. En fijne zorg bieden aan cliënten. En eigenlijk zou ik het ook leuk vinden om iemand die werkzaam is in voor buurtzorg als verpleger. Om inderdaad eens even te checken of dat nou klopt. Dus misschien wil Christina of iemand anders even bellen. Jullie zijn toch aan het werk vannacht of niet? Nou, dan moeten er een paar bij zijn. 0800 1121. Um, vind ik, uh, zou ik eigenlijk leuk vinden. Anneke, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Hallo. Ja, ik, uh, ik zit bij de reguliere thuis, hoor, al heel lang. Oh, nee, hè? MS. Ja. En uh, mijn handen, die, daar zit gewoon heel weinig kracht in. Dus mijn huis schoonmaken, dat, dat lukt me gewoon hmm. niet. Ja. Dus daar heb ik godzijn geloofd en gedankt hulp bij. Maar door, dat is dus al jaren. En ik ben al jaren ook op hetzelfde aantal uren hulp geïnduceerd. Ja. Dat wil zeggen, geïnitieerd zijn, dat, betekent, dat wil zeggen ja, dat ja, iemand daar heeft, daar heeft je gezegd je dat je zoveel op, recht hebt op zoveel ja, uur. Ja, en dat, je kan op twee uur of op drie uur of op vier uur per week ja. of uh, dat, dat, dat, dat wisselt. En als dat zo is, dan krijg je daar ook geld voor of dan wordt die zorg betaald? Ja, ja dan, uh, je ben, dan, dan, kun, dan kan de thuiszorg die hulp leveren. Precies. En dan heb jij gewoon je eigen bijdrage. Ja, ja. En dan, vroeger ging dat per week... En dan lukte ze het soms maar om de twee weken om te organiseren, maar dan had ik een goedkope maand. En toen, uh, het ging dus, toen ze die marktrekking invoeren, was mijn eigen bijdrage per vier weken. Dus als ze dan twee weken geen hulp hadden, moest ik gewoon hetzelfde bedrag betalen. Okay. Dus dat was eigenlijk al tegengesteld aan belonen dat je goed werkt. Ja. Maar dat, die organisatie is geloof ik iets van acht keer van naam veranderd. En dan, uh, dan verhuisde het kantoor weer. En dus in die top is van alles veranderd. Maar aan de basis is het ontzettend veel verslechterd. Want vroeger, als dan zo'n hulp van het ene adres naar het andere moest... dan weet die tijd dat ze tussen die twee adressen uh, onderweg was... werd als werktijd geregeld. Dat moeten ze nu in haar eigen tijd doen. Nee, dat kan niet. En aan de basis zit dus zit de hulp die ik nu heb, die zit op een 0-euro contract. Wat is dat? Nou, dat betekent dat ze dus geen enkele rechtszekerheid heeft. Ja. En zij verdient per uur geloof ik iets van 9 euro. Terwijl uh, de officiële eigen bijdrage volgens de WMO is 23 euro per uur. Dus daar zit een enorm verschil tussen. Het kan niet. En dat is, dat is, is dat een gevolg? Hè? Er wordt ook uh, niet alleen uh, in het onderwijs... maar ook natuurlijk in de zorg met zorg gekeken naar de salarissen van de mensen die erin werkzaam zijn. Is dat, denk jij, een gevolg van die, van die vrije marktwerking? Dus, um... nou, die, markt, die markt is niet vrij. Dat is namelijk de flauwekul. Ja. Oh, hoe zie je dat? Nou, het, het, uh, al die, uh, die de financiële stromen, die, die, die zijn allemaal wettelijk bepaald. Dus daar heb je helemaal niks over te zeggen. Nou ja, ze, ze werken toch met aanbestedingen? Dus als je, dat, dat is toch het Ja, maar dat principe. is alleen dat... aan de management, dat is niet aan de vraagkant. Nee, dat begrijp ik En de niet. markt is, waar vraag en aanbod elkaar... Uh, maar ja. de, de vraagkant die heeft gewoon hulp nodig en die heeft helemaal zelf geen sturingskracht. Nee. Dus dat, er is geen marktwerking aan de basis. Je, jij voelt en, je overgeleverd aan wat. Uh, wat maar weet een... je, mijn, mijn hulp die werkt met hart en ziel, maar die heeft geen enkele rechtszekerheid. En dan, hmm. dan soms dan, dan hebben ze maar 15 uur werk. Nou, dan, dan verdienen ze 300, 400 euro in de maand. Hmm. Dus dat, dat is verschrikkelijk. Terwijl die, dat, dat, ik neem aan dat die top wel meer. Maar dan Zo. krijg ik weer duur drukwerk met een nieuwe logo en dan weer weer. Dan denk ik zoiets van, ja, dat had voor mij allemaal niet gehoeven. En in het begin dan maakte ze gewoon schoon. Maar nu moet ze ook nog opschrijven wat ze allemaal schoongemaakt heeft. Terwijl volgens mij is ze zwaar dyslectisch. Dus dat, dat is niet te voort. Terwijl ze met hart en ziel schoonmaakt en met heel veel liefde werkt. En, en jij hebt uh, alleen hulp in de huishouding? Ja. Maar ik was op een gegeven moment, als ik over mijn eigen. Uh, toen werkte mijn loopdruk niet. En toen was ik gevallen had ik mijn schouder gebroken. En dat was een, een bruik, die konden ze niet zitten. En ze hebben me met Mitella naar huis gestuurd. Maar als ik bewoog, of als die Mitella af was, dan bewoog die breuk. Ai. En ik, nou je weet je, dan heb je dat pijnzweet op je huid. Dat is heel vervelend. Dus ik wilde gewoon onder de douche. Ja. Nou, dat, en, nou, dus ik bellen. Nou, dan moet je eerst geïndiceerd worden. Moest er iemand langskomen. En dat gebeurde maar niet. En dat gebeurde maar niet. En ik wilde gewoon onder de douche. Omdat die, die, die, die breuk bewoog. En dan kan je niet aan je buren vragen. Want dan zat ik te kermen van de pijn. En toen op een gegeven moment is mijn huisarts geweest en die zei van, uh, als het nou niet geregeld wordt, bel me dan, want ik weet dat ze op de vloer wel, wel ruimte hebben. En nou, dus kreeg ik het niet geregeld en heeft de huisarts heeft gewoon direct met de wijkverpleegkundige gebeld. En die is me toen in het weekend illegaal onder de douche komen zetten, nee. omdat het management het niet geregeld kreeg. Terwijl ja. ik zoiets had, als je wil bezuinigen op de, op de zorg, geeft de werkvloer een mobieltje stuurt management naar huis, volgens ja. mij... De, is het dan, die mensen die, die kennen het werk, die kennen de mensen, die weten ook precies wie overdrijft en wie niet daar een tijdje Bijvoorbeeld, ja. dus die En weet je, als je dus geen vertrouwen hebt en je moet alles verantwoorden, dan dat ja, als je, terwijl het, het is een basis van vertrouwen, want ze komen in je huis. Ja. Dus ze komen helemaal in de privacy. Ik heb ook wel eens gehad dat ik iedere week een ander, en toen na een half jaar bleek dat uh, mijn de doosje in een kast stond, dat die leeg was. Ja. ja, nou, dat, dat is heel onveilig. Dus het is heel belangrijk dat je, ja, ik bedoel, uh, ze kunnen overal bij ons, ze komen je huis in. Ja. Dus dat, daar is vertrouwen essentieel bij. Maar dat heb je nu wel met je, dat, dat heb je in ieder geval wel met de hulp in de huishouding? Die ja, die jou. ik nu heb. Ja, ik heb nu uh, weer dan een vaste hulp. Maar ja, die is niet gemotiveerd om te blijven werken. Nee. Dus, dus die, uh, ik, ik, ik hoop voor haar dat ze een betere arbeidspositie Ja, vindt. en dan krijg je weer met, met iemand anders te maken. Ja. En dan moet je maar weer afwachten. Maar als je op een contract werkt, dan kan je toch niet van mensen betrokkenheid bij dat werk verwachten. Oh, nee. Dus je moet mensen toch een, een minimale zekerheid geven. Dat ze wel, ik bedoel, als ze ziek wordt, dan heeft ze niks. En als je dan... Heb jij het ook de eerste uur gehoord vanavond? Ja, zeker. Denk je dan niet van ik ga toch eens naar die andere uh, thuis, Ja, Ik weet het of ik... Ik weet niet of ze dat hier in de buurt ook ja. hebben. Er zijn, er zijn al 400 teams verspreid over het hele land. Nee, zei ik, ja, nou, ik heb alleen huishoudelijke hulp nodig. Dus dat, dat, ja. ik weet niet of ze dat er dan ook bij nemen. Um... Maar ja, mijn moeder had op een gegeven moment beide handen gebroken. Die, die, die, die was al een aan 1, 70. Ja. Nou ja, dat is duidelijk, dan kan je niks. Dan kan je niet met je handen in je water, je kan jezelf niet wassen. Ze kon zichzelf niet aan- en uitkleden. En die lag in een ziekenhuisbed. En god zijn geloofd en gedankt was ik op tijd bij dat ze er niet naar huis stuurden. Ja. En uh, toen heeft het een week geduurd voordat ze iemand kon komen kijken of ze hulp nodig had. Terwijl ik denk, ja, als iemand twee handen in het gips heeft, dan hoef je niet te komen kijken of iemand hulp nodig heeft. Nou, dat was dan uiteindelijk geregeld. En dan had ze voor 13 uur en een kwartier hulp per week. Met een mate van uitstelbaarheid van 24 uur. Dus ik weer bellen. Was niet te regelen. En toen weet ik op een gegeven moment zo van dat ik niet moest zeuren. Maar ik had zoiets van, ja, mijn moeder moet minimaal gewassen worden, want anders durf ze de deur niet eens open te doen. Hm. Ik bedoel, dat, dat, dat er gekookt wordt en andere dingen, dat krijg ik zelf nog wel geregeld met de vriendenkring. Maar ze moet in elk geval gewassen worden. En mijn moeder is niet zo dat je dat aan... Uh... Ik bedoel, toen ik die schouder gebroken was, ben ik uiteindelijk door 52 verschillende mensen gewassen. Hm. Nou, ben ik niet Bruids, maar ja, je, je zal maar bijvoorbeeld uh, een borstamputatie hebben. Je schaamt voor je lijf, dan is dat natuurlijk een ramp. Ja. En dan de ene keer kwamen ze om negen uur, de andere keer om drie uur. Ja, dat, ik ja, bedoel, voor mij maakt dat dan niet uit. En ik bedoel daar niet moeilijk over. En ik vond het ook wel leuk, want het is een heel intiem gebeuren onder die douches. Dus je krijgt verrassende gesprekken, je leert heel veel mensen kennen. Ook met, maar ik denk, ook met 52 denk vreemdelingen dat, die, die dat dan bijkomen. Ja, je komen dat, doen. weet je, dan. dan want zij kleedde zich dan aan, dan trekken ze zo'n plastic jas om zelf niet nat te worden. En dan had ik ook iemand met hoofddoekjes en al. Dus zij kleedden zich aan en ik, me, ik werd ondertussen uitgekleed. Dus dat was een enorm toneelstukje, waar ik maar ook wel van in Maar als je je schaamt voor je lijf, dan is dat natuurlijk verschrikkelijk. Ja. En ik denk van, hoe haal je het in je hoofd om dat zo te regelen? Dat is helemaal niet nodig. Ja. Ik bedoel, ze hebben tijden lang gehad moesten ze iedere week opnieuw bedenken wanneer ik hulp kreeg... terwijl ik al jarenlang dezelfde hoeveelheid hulp heb. Dus ik heb zoiets van, ja, als je daar een vaste rooster maakt, dan hoef je er niet meer over te tobben... dan hoeven ze me ook niet meer te bellen wanneer de hulp komt. En dat heeft iets van twee jaar geduurd voordat ze dan eindelijk weer zo'n een vaste hulp geregeld hadden. Ja, ja. Maar goed, jij houdt op een of andere manier, Anneke, nog wel de goede moed erin. Zo te horen. Nou ja... Ik vind het ook wel een avontuur. Ik bedoel, mij kan het niet zo heel veel schelen. Maar ik denk, van als je dat kijkt vanuit kosten in de zorg... en, en van dat management. Als je iemand die vast zoveel uur in de week hulp nodig heeft... En je gaat het iedere week opnieuw, moet je daar een rooster voor maken. En dan denk ik, ja, waar ben je dan mee bezig? Uh, uh. Ik bedoel, dat, dat, dat moet efficiënter te regelen zijn. Dat zou ik ook denken. Nou, ja, dat moet, Misschien dat dat nog wel kan lukken. Nou, dan uh, dank ik je dat, ik, dat je gebeld hebt. Ja, ik vind, die, ik vind die kleinschalige initiatieven, weet je... Vroeger waren liefde, geduld en aandacht, dat waren de grootste hele krachten. Ja. Dat hebben we allemaal dus hoor uitgerationaliseerd. Nou, dan kan je niet verwachten dat het goed gaat. Wat zei je? Liefde, geduld en? Aandacht. Aandacht, nou, dat Allergrootste aan de ik, ik, ik, zou, ik zou durven beweren dat dat nog steeds zo is. Ja, ik ook. Maar waarom, waarom, waarom werk je, organiseer je dat dan de zorg uit? Ja. Ik, ik heb dat nooit gesnapt. Ik ook niet. Ik dank je. Oké, okay, prettige avond. Dag, en dankjewel. veel succes met je programma. Dank je wel. Dag. Dag. Jan, goedenacht. Goedendag. Hallo. Ja, hallo. Ja, het gaat toch hoofdzakelijk om, uh, om ouderen uh, dat die elkaar kunnen helpen, dacht ik. Ook elkaar kunnen helpen? Ja. Ik woon in een wijk en daar zitten uh, alleenstaande mannen, alleenstaande vrouwen. Ja. Die allebei een woning bezitten, dus een huurwoning. Ja. En uh, die toch alleenstaand zijn, die apart hulp nodig hebben, vier uur in de week, acht uur in de week. Dat mensen zijn die graag ook wel samen zouden willen. Maar dan moeten ze 250 tot 300 euro inleveren aan de sociale verzekeringsbank. Omdat ze een gezamenlijke huishouding oh, hebben. Oké. Okay. Huh. En dan worden de woningen aangepast. Maar als je die mensen nou samen... En ik heb dat ook aan de vaste kamercommissie van de Tweede Kamer voorgelegd. En ook aan de sociale verzekeringsbank... Als je die mensen dan wel de toestemming geeft dat ze bij elkaar kunnen, over de vloer kunnen komen en eten bij elkaar en dat ze maar één huis nodig hebben, dan spaar je één woning uit. Ja. Je spaart voor één woning gas, licht en water uit. Je spaart huursubsidie uit. Enzovoort. En je hebt maar één keer hulp nodig, want je kunt elkaar altijd helpen. Maar dat, dat, wat let je om het, om het te doen, zou ik zeggen? Omdat dat gaat, dat kost geld. Dat wordt 250 tot 300 euro wordt daarvoor ingehouden. Ik heb het zelf meegemaakt. 275 euro in de maand werd van mij en van mijn vriendin ingehouden. Ook 275 als je samenwoont. Waarvan wordt dat ingehouden? Van je AOW. Van je AOW, oké. Okay. Sociale Verzekeringsbank. Ja. En dan wordt er... Ge en, maar, en als je dan zegt van... De woning wordt aangepast. Ze hoeft maar één woning aan ja, ja. te passen als je bij elkaar woont. Nee, maar nu begrijp ik het. Want als je dat dus wel toestaat... en je laat mensen dan wel hun recht op AOW hou je intact... maar dan gaat, het, dan gaat dat andere vormen van zorg ja. gaat dat voorkomen. Dus, da, en, ja, dat, dus in dat, dat opzicht dan wordt dan dat goedkoper. Je hoeft geen 300 euro in te leveren. Allebei. Maar één man levert er maar 300 in. Dus in ja. plaats van 600 ja. wordt er 300 ingeleverd. Ja. Ja. Dan heeft de, de gemeenschap heeft 300 euro voordeel. En de mensen... Ja, ik... Maar je spaart in ieder geval uit dat je geen huursubsidie hoeft te betalen meer. Een... En, en, maar jij bent dus bij de vaste Kamercommissie van de Tweede Kamer geweest? Ja, die heb ik geschreven. En, oh, die heb je ik geschreven? Heb een antwoord gehad, die vonden het een geweldig voorstel. En die zeggen van, leg het maar voor aan de gemeente. Ik heb het aan de gemeente voorgelegd. voorgelegd maar die doen net als ze gek zijn, die hebben daar geen tijd voor. Welke, die hebben een andere bezigheden. Welke gemeente is dat, als ik vraag mag? Ik woon in Duiven. Hmm. Bij Arnhem. Ja. Maar dat is toch. En ik heb het dan aan de sociale verzekeringsbank voorgelegd. En heb je dit ook ja, want voor. Ik help vaak mensen die ja. samen die, die een beste boete hebben gekregen. omdat ze toch bij elkaar wonen. wat niet toegestaan is, omdat ze dan een gezamenlijke huishouding hebben. En dan krijgen ze een flinke boete van 10.000 tot 15.000 euro per persoon wat ze terug moeten betalen, omdat ze bij elkaar ingekropen zijn. <laughs> ja, je lacht gewoon, ja. maar het is gewoon zo. Ja, ja dit, ik vind het... Ik, ja, dat is... Ja, hoe moet ik nou... Mee, ja, nee. Ja, het komt een beetje door jouw formulering, maar ik vind het kraksinnig, hoor, dat het zo georganiseerd is. Maar wat parkeert er dan de formulering? Bij nee, elkaar ik, inkruipen? Ja, dat, dat is, het zit iets Ja, maar je, je mag elkaar toch helpen ook, of niet? Als er dan vooral ja, alleen is en je moet de tuin omspitten... Ja. Of, of de bloemtuin, of net zelden wat. Er mag toch een man die aan de overkant woont en die doet dat en die eet daarmee. Dan uh, dat kun je toch niet zeggen van, jullie hebben een gezamenlijke huishouding? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat is... nou, het is toch voor zopen? Ja, dat vind ik ook. Maar ik vind, ik vind dat je namelijk zo ongelooflijk gelijk hebt... dat ik niet snap dat de gemeente Duiven dat niet inziet. Dat één, maar een andere vraag is... zijn er, als je het hebt over de ouderen bij jou in de omgeving... veel mensen die er zo over denken? Zou je het eigenlijk makkelijk met elkaar... Nou, in komen? mijn kennissenkring... en ik kom zelf... Uh... We hadden thuis een dansschool, dus ik kom nog bij ons ergens. <laughs> ja. En dan kom je wel mensen tegen die met elkaar meegaan, hè, van diezelfde leeftijd. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nou, daar hebben we elkaar. En, en die dan toch bij elkaar wonen. En, en, en die dat eigenlijk niet wonen. Ja. En die dat ook niet meer durven, sommigen. Ach. Maar ik vind dat je het gewoon ik moet ik doen. Je moet dagelijks dan mee. Ja, je moet het gewoon doen en dan stiekem. Dan uh, twee ja, tanden Maar dan is het toch drachtige. Ik heb het meegemaakt hier dat ze achteraan de, aan de weg staan... en met een verrekijker om te kijken of er ook iemand in de kamer of in de keuken zit te eten. Ja, ja maar dat kan toch niet? Mm. Nee, en en, dan niet kijk, en als ze dan zeggen van... de kosten worden voor de senioren worden zo hoog, dat is niet meer te betalen... dan zeg ik van, nou, dan moet je eens kijken wat je kunt besparen. Ik ja. heb dat helemaal uit zitten rekenen. En toen kwam ik aan een besparing van 600 euro in de maand... Ja. Per, per ouderen? Per, nee, per woning. Per woning. Ja. ja. Nou ja, het lijkt mij... Een, het moet gewoon doen. Ja, je moet het gewoon doen, maar... Maar mensen durven het niet, die worden nee. bang gemaakt en nee. dan wordt er gezegd, ja, ik ben een beetje bedonderd, nee. ik ga daar uh, eventjes, uh, ik zou dat wel willen, ja. maar dan heb ik de moeilijkheid dat ze straks zeggen van, uh, je krijgt 15.000 of 18.000 euro boete. Ja, nee, dat, dat snap ik ook wel. Maar dat en dan ik, kun je met die mensen meegaan en dan kun je naar een uh, rechtbank gaan en dan komen ze voor en dan wordt er gezegd, er uh, wordt een loonbeslag gelegd op de AOW. Ja, ja belachelijk. Ik, ik, ik, Jan, ik ben het heel met je eens. Het zou gewoon moeten kunnen. Moeten maar gebeuren. Dat, dat, dat zijn de oorzaken. Ja. Want het, het, ik vind het erg kortzichtig van gemeenten dat als je, dat niet, als je dit. Niet... Maar zijn die, alle gemeentes denken er nee. zo over. Ja. Maar ja, dat vind ik kortzichtig. Dat maar... is gewoon, uh, ja. De, de gewone man die mag het eens dus wat beter kunnen krijgen. Kijk, dan, dan heb je 300 euro meer te verteren als je bij elkaar in bent. En de gemeenschap die heeft 300 euro. Vinden de... dat je dan een hoop zorgvragen uh, kwijt bent? Nou. Dan slaan we een paar vliegen in één klap. Jan, heel goed dat je belde. Okay. En, en blijft, de, blijft de gemeente aan, aan uh, lasten vallen. Oh, ja. Ja, ja, heel goed. Oké. Okay. Dag. Doei. Doei. Marijke, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Hallo. Je hebt weer heel andere ervaringen in de thuiszorg. Ja, ik heb wat andere ervaringen in de thuiszorg. Uh, maar meer op organisatiegebied. Want ik werkte in de jaren zeventig zelf in de thuiszorg als leidinggevende. Als leidinggevende? Ja, dan had je een, uh, hadden we ongeveer iets van vijftien uh, verzorgende Die werden uh, bij mensen geplaatst. En ik ging als leidinggevende al die huishoudens bezoeken. Ja. Uh, de gezinnen bezoeken en de, mei de meisjes begeleiden. Dat waren vaak jonge vrouwen. Nou, ik ben weggegaan na ongeveer twee jaar of zo. Heel iets anders gaan doen. En nu, uh, jaren later, kom ik dus zelf in aanraking als patiënt met de thuiszorg. Ach. Uh, nou, ik zie dus heel erg verschillen. Ik, uh, ik ben zelf organisatiedeskundige, dus ik, ik begeleid organisaties en reorganisaties. Nou, wat zie ik nu? De thuiszorg die ik dus nu heb gehad bij een gewone thuiszorgorganisatie in eerste instantie, later buurtzorg. Die, uh, ja, het is marktwerking, het zijn ongelooflijke logge organisaties. We moeten heel goedkoop werken omdat ze aanbesteden. Worden door diverse gemeenten, maar nou, mensen die ik aan mijn deur kreeg waren niet wiskundig. Ik voelde me helemaal ellendig en verloren, dus ik dacht nou, hier moet ik echt weg. En toen ben ik via via aan buurtzorg gekomen en dan zijn er dingen die je opvallen. Het was een team, twee teams uh, hadden ze, van zes uh, vrouwen die allemaal hoog opgeleid waren. Dat was het eerste verschil wat ik zag. Hm. En uh, dus ze investeren heel erg in hun personeel. Mm -hmm. Vervolgens neemt dat team zelf eigen personeel aan. Kijken s ochtends op de computer, smiddags op de computer en s'avonds op de computer. Dus ze hebben weinig overlegvormen. Daar gaat er heel veel... Uh... Tijd, winst in zitten. Ja, en het zijn gepassioneerde mensen, want ze zitten heel dicht bij hun product, als ik het zo om mag zeggen. Ja. En uh, ja, als ze soms uh, het niet goed ging bij mij bij die wondverzorging, nou, de ene, ze, ze hadden er een half uur de tijd voor, zeiden ze. Maar soms duurde het wel eens een uur en soms duurde het een kwartier. Ja. En uh, ja, ik vond ze geweldig. Dus ik dacht, nou ja, daar moeten organisaties naar kijken. Hoe simpel kan het zijn? Wie heeft dit bedacht? Het is gewoon heel dicht, gewoon logisch denken. Ja, Jos de Blok heeft het bedacht. Nou, wat mij dus ook opviel, want op een gegeven moment ben ik me erin gaan verdiepen. Ik denk, ze praten allemaal over die Jos Blok alsof hij bij hun om de hoek woont. Weet je wel? Dus er was ook nog ontzettende verbinding met die man die dan in Almelo zit. Ja. Vond ik ook ja. nog apart. Ja, en hoe kan dat, denk je? Wat, wat is dan... Hoe? Nou, het is het uitdragen, het samen ergens voor gaan. En ze hadden heel veel regelmogelijkheden zelf. Zelf. Ja, maar dat is toch het punt, dat ze, dat ze helemaal hun eigen baas waren? Ze zijn hun eigen baas. En wat er met jou gebeurde, is, dus op een gegeven moment ging het met mij beter. En ze kwamen bijvoorbeeld altijd ochtends en avonds. En op een gegeven moment kon ik eindelijk een keer uit eten. Dus ik zit met vrienden in. De... ik zei, joh, ik denk, dan komt die thuis, sorry dadelijk. Dan moet ik dus naar huis om die wond te laten verzorgen. Ik heb het nu net zo gezellig. Dus ik belde ze op van, kan het een uurtje later? Ze zei ze, oh, je bent nog net op tijd... dan proberen we even een andere cliënt om te zetten. Nou, hoe simpel kan het zijn? Toen ik bij de thuiszorg werkte... Ik woon hem, of de thuiszorg had, moest ik iets omzetten... En ik heb thuiszorg in Breda en ik moet een bureau bellen in Rotterdam om een uur om te zetten wat niet doorkomt. Ja. Omdat er zich geloof ik wel zeven mensen mee bemoeid hadden. Maar ik wil het nog van: jij bent organisatiedeskundige, ja. zeg je. Hoe komt het nou dat die organisaties dan zo slecht functioneren? Nou, wat er gebeurd is, na de jaren zeventig heb je die marktmerking ja. gezien. Dus vroeger had je in Breda één thuiszorgorganisatie. Die ze hadden wel leidinggevende, waar iets tussen de 15 en 30 uh, uitvoerende noemden wij dat, onderringen. Maar we planden onze eigen werkzaamheden. Mensen wisten in welke regio wij zaten. We kenden alle gezinnen. Nou, nu hebben ze het zelfs zo gedaan dat ze die, uh, dat ze die, die managementlaag er zelfs uitgehaald hebben. Mm. Maar daardoor wel mensen, hoger opgeleid personeel. Dus bij de thuiszorg heb je bijvoorbeeld... Op een gegeven moment kwam er iemand bij mij... die had me nooit een wond verzorgd. Die zei, ja, dat weet ik niet. Ik heb vroeger bij de klokkenmerk gewerkt. Ik zei, ja, maar er werken toch groepsleiders? Dus inrichtingswerkers. Dat is toch ja. geen verpleegkundige achtergrond. Ja, het had een soort cursus gedaan... en tien lessen gevolgd en zo. En die komt bij mij mijn wond verzorgen. Ja. Ik voelde, het zijn ontzettende aardige meiden allemaal... Maar ja, ja, het is een verschil of jij iemand een steuncouse aan moet doen of dat je ja, iemand een hond moet verzorgen. In ieder geval ben jij ook blij met buurtzorg, begrijp ik. Nou, ik vind het fantastisch. Dus ik zei, wat kan ik voor jullie doen? Dat vond ik ook heel professioneel. Want op een gegeven moment, er zat dus iemand bij waar ik zelf leidinggever voor, voor was geweest. Ja. Dus ik zei uh, tegen haar joh, ik organiseer een etentje toen het klaar was met die wondverzorging En dan komen jullie alle zes bij mij eten. Toen zeiden ze, nou Marij, dat doen we niet. Dat vinden we fantastisch. Maar uh, je bent en blijft ook voor ons een patiënt of een cliënt. Maar wat jij voor ons kan doen, is voor ons publiciteit maken. Nou. <laughs> want wij hebben heel graag nu personeel. Dus ja? bij deze hoop ik dat er heel veel heel bellen... Heel Nou, volgens mij doen we wel wat dat betreft goed werk. Marijke, ja. ik ga je even onderbreken. Want, eh, of, of, of even afsluiten. Ik dank je wel. Ja, oké. Okay. Vo dank voor je bijdrage. Um, en ik wens je veel goed succes. Ja. Dankjewel. Ja, want ik wil namelijk ook nog even heel graag Christina aan het woord laten. Christina, dag. Ja, goedenacht. Want jij twitterde al, maar jij werkt als verpleegkundige bij buurzorg En die heb ik nog niet aan het woord gehoord. Nee, vandaar mijn reactie op dat ik dacht ik ga even bellen. Is het inderdaad zo rooskleurig, zo fijn, zo goed? Uh, ja, ik werk sinds um, april 2008 uh, bij buurzorg. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik werkte altijd intramuraal. En ik dacht van, ik moet toch eens even kijken uh, wat dat is, buurtzorg. En uh, nou, ik heb tot op de dag van uh, vandaag geen spijt uh, dat ik de overstap heb gedaan. En waar zit hem dat in? Van intramuraal? Dus dan blijf je, zit je in een, in een instelling, een uh, ziekenhuis? Ja, ik werk met name in de ouderenzorg, okay. in de verzorging en verpleeghuizen. En uh, ja, dan zie je toch wel met die uh, tussenlagen, uh, management, leidinggevende... Uh, ja, waar, waar je inderdaad uh, je ideeën niet bij kwijt kan. En uh, ja, bij buurtzorg wel. Uh. Ik, ben, ik heb van de opleiding uh, van ziekenverzorging de verpleegkundige gedaan. En daarin krijg je ook alle ruimte. Ja, ben jij, heb je het gevoel dat je, dat je zelf verantwoordelijk bent? En dat je je passie ja. kwijt kunt daardoor? Ook? Ja, ja. Ja, je bent gewoon heel zelf uh, verantwoordelijk voor het uh, functioneren van je team en uh, ja, voor je cliëntenbestand. En uh, ja. ja, dat is heel prettig. En uh, ja, het wordt ook door de cliënten als erg prettig ervaren. Ja, nee, dat is me inmiddels ook wel duidelijk. Um, en, en hoe groot is jouw team? Uh, team waar ik uh, werk uh, bestaat uit elf personen. Elf personen, oké. Okay. En kunnen ja. jullie ook allemaal goed, want ik heb ook de indruk, je moet ook goed met elkaar kunnen opschieten... Maar is dat dan ja. wel zo binnen al die teams? En... Ja, maar daar ben je zelf bij. Dan denk ik van, je regelt ook zelf je aanname van personeel. Dus als jij geen goed gevoel hebt bij je mede-collega, ja, dan, dan, dan vindt dat vanzelf een weg. En uh, ja, het is gewoon uh, help, uh, zorg om goed helder te communiceren. Ja. En kan iedereen dat ook? Nou ja, sommige mensen hebben daar wel moeite mee... maar dan heb je wel weer collega's dat je inderdaad zegt... van, nou, daar kan ik mijn verhaal wel weer bij kwijt. Ja. En die helpen je dan wel weer dat je inderdaad uh, daar weer uitkomt. Hmm. Mooi vak heb je eigenlijk, hè? Ja, prachtig. <laughs> want, wa want waarom hou je er zelf zo van? In een, in, kan je dat nog in het kort, heel kort zeggen, of niet? Ja, nou, het is gewoon heel fijn om de, uh, die uh, zorgvraag te geven... Uh, die de cliënt graag nog wil... Hmm. En uh, ja, dat is heel prettig. Nou. Ja. Fijn dat ik je even heb kunnen spreken, Christina. Ja. Ik wens je nog een goede nacht. Dank je wel. En veel succes. En... Ja, oké. Okay. Ja. Dank je. Dag. Nou, het lijkt me duidelijk. We zijn eruit hoe het moet in Nederland. Het kan anders en veel beter. En goedkoper. Dus laten we het gewoon gaan doen. Want dat kan u zelf bepalen door uh, de juiste keuzes te maken natuurlijk. Zo. Um, wat, oh ja, er komt nog meer. Ja, natuurlijk. Zo meteen de EO natuurlijk. Als het al klaar